Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God... die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden... zou Christus voor niets gestorven zijn. Daar gaat het vanmorgen over. Nou, vakantie, achter de rug, sommigen gaan misschien nog wel leven... Een uh, nieuw seizoen. Ik weet niet hoe je zit. Misschien zit je met uh, hele frisse energie, dat je denkt, yes, we gaan weer beginnen. Misschien ook wel niet, is het weer even uh, opstarten. Kan natuurlijk allebei, kan er ook allebei zijn. Nou, als kerk starten we ook een nieuw seizoen. Seizoen 2019-2020. Vandaag uh, ja, de startzondag, zondag zou zijn kunnen noemen. En uh, we werken dit jaar ook met een jaarthema. Dat hebben we samen met uh, Amstelveen, de is dat opgezet. Uh, in dat thema ligt de focus op, op weer in de diensten en ook in de kringen kan het centraal staan. En het uh, jaarthema heeft dit jaar als titel Christfulness. Hij staat hier in beeld. Er is al een mooi logo bij gemaakt. Christfulness. Uh, ik heb al wat mensen rondgevraagd: waar denk je nou aan als je dat noemt? Ik heb ook al wat mensen in de gemeente gevraagd: wat roept dat bij je op? Nou, veel mensen denken aan uh, mindfulness. Logisch natuurlijk ook. Dat verband zit er ook een beetje in. Christfulness, mindfulness. Nou, mindfulness komt uit het uh, boeddhisme. En in mindfulness gaat het erom dat je met je volle aandacht aanwezig bent. In het hier en nu. Het gaat over uh, met aandacht, zonder oordeel waarnemen. En het wordt ook geregeld aanbevolen. Artsen, psychologen raden het aan. Voor mensen die last hebben van stress of van spanning. Somberheid of een beetje opgebrand zijn. Uh, niet langer een pilletje, maar een nieuwe levenshouding van rust, betrokken aandacht. Aan die rust is best behoefte. Er zijn meer mensen die last lijken te hebben van onrust en wat opgebrand raken. En mindfulness komt daar in beeld als uh, oplossing. Als een, ja, een andere manier van leven, met aandacht in het hier en nu. Oké, okay. voor dit jaar uh, staan we... Dus niet stil bij mindfulness, maar bij Christfulness. Nou, en waar gaat dat over? Wat, wat is dat precies? Nou, Ik hoop dat je het na deze dienst eigenlijk nog niet weet. Wel voor een beetje, maar het is echt wel iets voor een uh, jaar om een beetje uit te pakken, om door het jaar heen ook samen dingen in te ontdekken, ook voor jezelf persoonlijk. Wat betekent dat, Christfulness, en dan ook met de ondertitel, uh, leven vanuit Jezus. Er zitten heel veel kanten aan, dus ik kan er wel wat dingen over zeggen. Maar als je na deze dienst de kerk uitloopt en je denkt... ...ik weet het eigenlijk nog steeds niet helemaal precies, ik weet wel wat van... ...dan klopt dat, dan is dat ook in orde, zeg maar, want we gaan er een jaar doorheen. Nou, toch even een paar dingen noem ik ervan, Christfulness. Het eerste is dat het gaat over fullness. Christ fullness. dus uh, vol zijn. Ja, in dat logo zie je ook die uh, druiven... En dat verwijst eigenlijk naar Jezus die zegt in Johannes 15, als iemand in mij blijft en ik in hem zal hij veel vrucht dragen, dan zul je vol van mij zijn. Dat zijn woorden van Jezus. Aangesloten op Jezus, word je steeds meer vol van hem. Vol zijn van Jezus zit natuurlijk ook in, ons, uh, uh, in de missie van de kerk die we samen hebben. Vol van Jezus, onze omgeving omarmen. Vol van Jezus. En je zou kunnen zeggen, Christfulness gaat terug naar die basis, uh, vol van Jezus zijn, Jezus centraal. We beginnen bij hem, hem uh, in het middelpunt. Want het omarmen van die omgeving, maar ik denk ook wel het omarmen van elkaar, elkaar zien, uh, met liefde met elkaar omgaan, vraagt om een bron waar we uit leven, denk ik, vanuit Jezus, dat we met Hem verbonden zijn, vanuit die liefde ook elkaar echt zien, met elkaar meeleven en vandaar ook iets kunnen betekenen naar onze omgeving. En daar begint het met volwoorden van wie Jezus is. Nou, het tweede, Christfulness, gaat over leven in verbinding met Jezus in het hier en nu. Die aandacht, daar zit natuurlijk wel iets moois in. Christfulness zegt: leef met aandacht. En nu is het grappig, want die oproep lees je ook in heel veel plekken in de Bijbel. Leef met aandacht, zou je kunnen zeggen. Psalm 8 ging het voor de zomer over. Ik weet niet of je het ook gedaan hebt, op vakantie zie ik nog wel. Kijken naar de schepping om je heen, zie ik de hemel. Goed kijken wat er om je heen is en daarin iets ontdekken van wie God is. Maar ook Psalm 34 vers 9 zegt bijvoorbeeld... Proef en geniet de goedheid van de Heer. Dat heeft ook iets met je aandacht hebben te maken, echt aandacht hebben en dan voor wie Jezus is, hem zien met je zintuigen en het gaat dus om iemand die centraal staat, Jezus en uh, dan niet alleen op zondag, maar door de week heen, hoe kun je nou met hem door de week heen uh, met hem in verbinding leven hoe werkt dat en hoe doe ik dat ook nou, dat is een beetje de zoektocht van dit jaar. En ik ben benieuwd wat het gaat brengen, Christfulness. Um, en we gaan vanochtend kijken naar een deel wat daar eigenlijk bij aansluit. Omdat het noemde het al even Christus leeft in mij. Daar staan we vanmorgen bij stil. En ik denk dat die uh, zinnen, het zijn een paar aantal zinnen die dat stukje wel samenvatten, daar staan we bij stil. Dat lezen we nu nog even met elkaar. Met Christus ben ik gekruisigd. Best wel heftige taal. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Nou, Eerst even dat eerste deel. Um, er staat met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Nou, dat is niet echt een uh, leuke opening, zou ik bijna zeggen. Ik ben met Christus gekruizigd. Ben jij met Christus? Jezus gekruisigd? Dat zou ik bijna vragen. Ik zat het voor mezelf af te vragen. Heb ik dat nou ooit wel eens zo gezegd? Met Christus ben ik gekruisigd? Dat klinkt ergens toch een beetje raar. Jezus is, dacht ik, voor ons gekruisigd. En toch staat het er. En ook nog heel persoonlijk. Niet een soort algemeen verhaal. Maar met Christus ben ik gekruisigd. En je zou ook nog kunnen denken. Uh, moet ik dood of zo? Verdwijn ik als ik christen word? Word ik helemaal plat gewalst? Uh, is dat nou eigenlijk goed nieuws? Zou je, je bijna kunnen afvragen. Het is best heftige taal. En in de Bijbel is ook geregeld confronterend. Want het vertelt uh, dat mensen niet leven zoals God het wil. En in dit stukje wordt daar het woordje wet voor gebruikt. Er staat, uh, Paulus zegt, door de wet ben ik gestorven. Nou, wat bedoelt hij? Hij bedoelt eigenlijk... Paulus kende die wet heel goed. Hij bedoelt eigenlijk, die wet, dat is de richtlijn die ik heb in mijn leven. Zo vraagt God van mij dat ik leef. En hij deed waarschijnlijk heel hard zijn best. Ik probeer te leven zoals God het van mij vraagt. Maar die wet is een spiegel. Steeds als ik daarna probeer te leven, dat echt probeer te doen. Dan constateer ik na verloop van tijd. Er zijn misschien wel dingen gelukt. Maar er zijn ook heel vaak gewoon dingen niet gelukt. Of niet goed gegaan. Ik heb niet... Geleefd zoals God het wil. In onze taal zou iemand misschien zeggen, ik probeerde echt goed te leven. Jezus te volgen. Mensen om me heen lief te hebben. Vriendelijk te zijn. En dat lukte soms wel, maar ook vaak niet. Ik kwam erachter dat ik ongeduldig was. Dat ik anderen pijn deed, bijvoorbeeld met mijn woorden. Dat ik mezelf, zonder dat ik het misschien door had, boven anderen stelde. Dat ik mezelf misschien heel erg centraal stelde. En dat vond ik wel grappig om te ontdekken. Het woordje wat voor ik wordt gebruikt is hier het Griekse woordje ego. Nou, leuk, leer Grieks een Griekse woordje. Misschien vind je het helemaal niet leuk, misschien wel. Maar het Griekse woordje ego, en daar zit het woordje ego in. En het gaat dus ook niet om jou als totale persoon, als mens die dan sterft, die doodgaat. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het gaat om dus je ego, om die kant eigenlijk van je die tekortschiet, ook naar God, maar ook naar elkaar. Die kant wordt gekruizigd. Met Christus ben ik gekruizigd. Mark Rutte heeft het wel eens over uh, het grote, dikke ik, noemt hij wel eens. Dat zou je ook het ego kunnen noemen. Het grote, dikke ik, heeft hij ook een hekel aan? Hij heeft het erover dat hij een hekel heeft aan de grote, dikke ik-mentaliteit in Nederland... Rutte zegt dan, in een ideale samenleving zorg je voor jezelf en geef je om een ander. Je behandelt anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Een hele bekende uitspraak doet ook denken natuurlijk aan wat Jezus zegt. Een letterlijk citaat van Jezus. Jezus gaat aan het kruis om die kant weg te halen. Met Christus ben ik gekruisigd. Je kan dan als het ware terugkijken naar het kruis. Het ligt achter je. Jezus komt, gaat aan het kruis om die relatie tussen God, tussen jou en mij, tussen ons en hem te herstellen. En dan heeft het opeens iets heel moois. Met Christus ben ik gekruisigd. Voor eens en altijd is Jezus aan het kruis gegaan. Voor alles waar ik in tekort schiet. Altijd weer mag ik gewoon weten, het zit goed tussen God en mij. Ik kan ademhalen. De schuld is weg. Rust. Rust. En dan niet omdat ik zelf heel goed leef, omdat ik op een bepaald uh, acceptabel niveau leef, volgens een bepaalde richtlijn perfect. Nee, dat niet. Maar wel dankzij Jezus. Ik word geliefd, aanvaard door God, dankzij Jezus. Met talenten, ook natuurlijk, en met tekortkomingen. Ik kan al heel wat rust geven. Zetten we de volgende stap. Want met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Mijn oude ik leef niet meer, mijn grote dikke ik. Uh, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. En nou, vraag je even voor jezelf af. Dan kan ik ondertussen een slokje water nemen. Uh, zou, ik, zou je dat voor jezelf kunnen zeggen, eigenlijk? En. Uh, ook misschien wel de vraag, zou je dat voor jezelf willen zeggen? Christus leeft in mij. Zou je het kunnen zeggen tegen iemand, bijvoorbeeld, ik geloof dat Jezus in mij leeft? Waarom wel of waarom niet? Sta je er even voor jezelf in stilte bij stil? Antwoord misschien, of een gedachte heb je voor jezelf. Um, het komt dus eigenlijk weer heel dichtbij. Met Christus zegt hij, ben ik gekruizigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat vind ik wel ergens het bijzondere. Um, dat het zo concreet en direct is. Moet je je voorstellen, ik zal mezelf voorstellen, dat, ik, dat je van jezelf zegt, in dit lichaam, in mijn lichaam. Je bent even jezelf aan. Ticken. In dit lichaam leeft Christus. Jezus leeft in mij. Dat is nogal een uh, uitspraak. En misschien klinkt dit ook wel wat vaag voor je. Want wat, wat wordt daar nou eigenlijk bedoeld? Nou, Een voorbeeld. Stel je voor. Uh, een vrouw gaat drie maanden op vredesmissie namens Nederland naar het Midden-Oosten. En haar man blijft met twee kinderen thuis. En steeds denkt die man... Aan zijn vrouw, als ze hier door Nederland loopt. Hoe gaat het nou met haar? Is ze veilig op dit moment? Uh, wat voor dag zou ze vandaag hebben? Hij droomt misschien wel de hele tijd over haar. Uh, misschien ook wel nachtmerries. Gevaarlijke situaties waarin zijn vrouw misschien wel is. En die man praat met zijn kinderen natuurlijk over zijn vrouw. Over mama die ver weg is. En natuurlijk zeggen, maar ze komt terug. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk, omdat die uh, vrouw heel ver weg is... Leeft die vrouw in die man? Ze zijn verweven met elkaar. Eén met elkaar. Zo sterk, dat ook al is die vrouw een heel eind weg. Dat die man nog steeds aan haar denkt. Zou je kunnen denken. Zoals die man dus aan zijn vrouw steeds denkt. Zo denken wij steeds aan Jezus. Die verbondenheid zeg maar. Je denkt aan Christus. Dat is dat Christus leeft in mij. Toch klopt het misschien... Voor een deel wel, maar misschien eerst ook nog niet helemaal. Want in het voorbeeld gaat de actie uit van die man. Hij denkt steeds aan haar. Steeds aan haar denken. Maar in die tekst staat niet, ik denk heel veel aan Christus. Dat doe ik zelf allemaal. Nee, hij zegt, Christus die leeft in mij. Hij leeft in mij. Het staat juist andersom. Anders gezegd, Jezus is een, de actieve persoon. Hij houdt zich met mensen bezig. En mooi is daarin, dat zie je ook in het leven van Paulus, dat Jezus in het leven van Paulus binnenkomt. Eigenlijk niet andersom. Jezus is de actieve persoon en zo houdt hij zich vandaag met allemaal, met ons nog bezig. Met jou ook, met ons persoonlijk. Dat is, vind ik, een wonder. En als je dus weleens aan hem denkt, aan God denkt, kun je ook denken, dat komt dus door hem. Hij bemoeit zich met mij. De hele tijd, door de week heen. Uh, wanneer ook, nu op zondag. Maar ook als je op je klokje gewoon kijkt en je bent op je werk. En je denkt aan hem, hey, hij houdt zich met mij bezig. Hij zoekt contact. Nou, Hoe kun je het opmerken? Je kan dus soms in je uh, gedachten, in je gevoel opmerken dat je aan hem denkt. Of misschien een stem wel in je geweten die kan spreken. Een ervaring van rust of vrede, daarin kun je merken, Christus leeft in mij. Of waarom ervaar ik opeens zoveel liefde voor mijn partner of voor mensen om me heen? Het is Christus die in mij leeft. Nou, Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Jij wordt dus als persoon niet onder de voet gelopen, alsof er niets van jezelf eigenlijk overblijft. Je behoudt je unieke persoonlijkheid. Jezus gaat het wel mooier maken. Als het ware minder van jouw grote, dikke ik, maar meer van Jezus. Kun je je ook nog afvragen, is het nou eng eigenlijk als hij zo dichtbij komt? Want het is best wel dichtbij, in jou. En wie is het eigenlijk precies die zo dichtbij wil komen? Wie is het die je op een positieve manier wil beïnvloeden? Nou, daarvoor lezen we nog wat verder. Met Christus ben ik gekruizigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dan formuleert hij eigenlijk de rest van zijn leven: mijn leven hier op aarde. leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Als je over nadenkt van wie wil er nou graag dichtbij komen, dan is dat dus iemand die vergaat. Iemand die zich prijsgeeft, die zichzelf prijs geeft, die zelf wil sterven uit liefde voor jou. Dat is de persoon die dichtbij wil komen. En is opgestaan, hè? hij wil nu als levende dan in je leven. En dat kan ook wel een hele, heel stuk rust geven. Je zou misschien wel kunnen zeggen, het pad naar rust begint niet bij een training. Maar het begint bij iemand, bij iemand. Jezus, bij hem ontdekken. Het zit ook heel vaak in uh, meditatievormen. Dat je uh, ontdekt dat het daarin heel erg gaat om leeg worden van jezelf. Uh, ook even je gedachten stilzetten. Uh, loskomen van die gedachten. Leeg worden. Uh, in het christelijke geloof zit het een hele mooie gedachte. Juist ook dat het gaat om vol worden. Om vol worden van iemand, van Jezus. Leven vanuit Jezus. Nou, Christfulness begint dus niet bij uh, ons omhoog werken. Het begint bij genade. Christus leeft in mij. Het begint met genade en met het ontvangen ervan. Ondanks mijn tekortkomingen, met mijn gaven en met mijn tekortkomingen is het Jezus die in mij wil leven. Ik kan het zeggen, hij leeft in mij. Jezus, het is hij die in jou leeft en steeds meer wil leven. In ons samen als gemeente met elkaar. Laten we een moment met elkaar bidden. Ik zal voorgaan, in een moment van stilte kun je ook even het laten bezinken... En misschien zelf iets tegen God zeggen of even tot rust komen. Laten we bidden met elkaar. Heer, goede God. We danken u. We danken u voor het kruis. We danken u dat u ons zoekt in het kruis. En dat we... Zelfs kunnen zeggen dat we met u zijn gekruisigd. En we danken u ook dat u het verst gaat in het liefhebben. Het verst. Verder dan mensen kunnen gaan. En we danken u ook dat we ons vrij kunnen voelen naar u. Omdat u, Jezus, alles waarin wij tekortschieten heeft weggedaan. En we danken u ook dat u steeds weer het initiatief neemt. Contact zoekt. Dat u zelfs in ons lichaam wil leven. En een moment van stilte zijn we bij u.